Thank you.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 Ook van door de schoenen. Misschien sommige mensen dat ja. nog herkennen. Maar uh. Uh, dus daar heb ik ook uh, geholpen in de schoenenzaak. Ik ben gewoon naar de ja, basisschool ge, gegaan. Katholieke basisschool in Binnenbroek. Uh. Verder in Haarlem op school gezeten. En uh, ja, prima jeugd gehad. Eigenlijk heel veilig uh, opgegroeid in een veilig gezin eigenlijk. Ja, nou dat dus, klinkt heel uh, positief. Uh, ja. En Dus je ging ook daar uh, naar de lagere school waarschijnlijk. Ja. basisschool heet dat tegenwoordig. Klopt. En welke school was dat? Dat was de Franciske school. Oh ja, ja, die is wel algemeen bekend. In ja. heeft Niet zo heel veel scholen ook geloof ik. Want het is natuurlijk een wat kleiner dorp. Ja. En daarna ging je naar de hogere school, MAVO-HAVO. Maar dat was niet in Bennebroek zelf waarschijnlijk. Nee, dat was in, ha in Haarlem. Santa Maria heb ik gezeten. Oh, dat heb ik ja. VWO gedaan. Ja. Wat dus, ja, ging je zo doorheen? Uh, ja, ik ging er, nou, gelukkig in één keer doorheen, dat nou, was wel ja. heel spannend, elk jaar weer, een hakken over de sloot, goed, het is me gelukt in één keer. Dus daar ben ik erg blij mee. Ja, en, uh, ja. En, nou, de, ja. toen was je uitgestudeerd of heb je nog wat anders nee, gedaan? Ik heb ook nog wat anders gedaan, ja. Ik ben daarna, ik heb, uh, ja, op mijn, na mijn vwo, toen was ik dus 18, omdat ik het in één keer gehaald heb gelukkig. Uh, toen heb ik een jaar ertussen uitgenomen.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 Ja, dus of er iets was, uh, een god of een macht of wat dan ook, dat wist ik eigenlijk niet. Dus ik, ik was wel een beetje geïnteresseerd van waar zij mee bezig was. Maar uh, toen ze dat vanuit Italië doorbelde. Door oh, een telefoon? Ja, van jou. Ja, was door de ja, want zij zat in Italië ja, toen. Ja, oh, jij was toen net thuis toen, uh, met zo'n talen. Nee, ik zat, ik zat nog in Frankrijk. Oh, je was al weg, ja. Ik, ik zat nog een in een manier manier jaar. dat jaar. Ja, ik zat nog in Frankrijk toen op die internationale talenschool.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 Nou, ik, ik, ik hoorde het eerst via mijn ouders. Mijn moeder die zei, mijn vader was dus woest. En die sprong in het vliegtuig. Oh, Toen ging ik er meteen toe. Ja, met een mes op zak. Zo. Om, die, uh, om die, oh, die, die Die Amerikaanse zendeling te bedreigen. Wat had hij gedaan met zijn dochter? Die was er dan en, nog steeds uh, daar, die zendeling dan? Ja, die woonde oh, daar. daar. Oh, ja. ja, maar goed, dat mes werd er natuurlijk uitgehaald op Schiphol. Dat <laughs> ging niet waar. mee. En mijn moeder belde mij van Len, ga erheen, want het gaat niet goed. Paar is zo boos en die gaat die zendeling wat aandoen. Dus ga erheen <laughs> om, om hem een beetje te kalmeren. Dus ik vanuit uh, in Cannes bij Nies zat ik toen. Ik met de trein vanuit Cannes naar Milaan, waar ze toen zaten. En... Uh,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 dus Toen heb ik de gok genomen en een gebedje gebeden. Ja, daar had ik natuurlijk van mijn zus allerlei informatie over gehad. En een gebedje gebeden waren heel simpel. Een paar regeltjes waarin het stond van de Heer, ja, dank u wel dat de Heer Jezus voor mij aan het kruis is gegaan. Om accepteer ik dat Hij dat gedaan heeft. Om al mijn zonde alles wat ik fout heb gedaan, om dat weg te nemen tussen u en mij. En dat ik nu echt die persoonlijke relatie met u kan hebben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 Dus ik bidde, heer, afstublieft mag die trein ook, ook te laat zijn, dat ik hem nog heb. En wel hoor, trein ook te laat, dus ik had hem nog. <lacht> en zo gebeurde er heel veel van die dingen, dat ik er voorbad bad, en die gebeurden dan ook. Hmm. En in het begin had ik zoiets van, nou, toeval. Nou, dat kan niet, dat is toeval, dat is toeval. Maar het was het een na het ander na het ander. En op een gegeven moment besef, ging ik echt beseffen van, ja, hier is iemand die over mijn schouder meekijkt in mijn leven, die van me houdt.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 En op het Indianenwestflaat hebben we gewoon praktisch geholpen met kinderwerk. Want er was niks voor die kinderen in de zomervakantie. Dus we hebben daar kinderclubjes gedaan. En uh, de begraafplaats opgeruimd. <laughs> ja, gewoon heel praktisch ja, werk moet gedaan. Ja, dat gebeuren toch? Ja. En uh, ja, gewoon ook daar uh, de liefde van God uh, laten zien. Om uh -huh. ze aandacht te geven. En uh, ja, een stuk liefde. Dus daar, daar heb je heel veel praktisch werk gedaan. Je hebt ook veel daar geleerd op een cursus. Zoals Bijbelschool leer je ook uh, over de Bijbel.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 Toen werd mijn moeder op een gegeven moment wakker met een droom. En zij is eigenlijk, komt eigenlijk uit een heel nuchter gezin. We zijn helemaal niet zo van de dromen en de visioenen. Dus dat op zich al was heel bijzonder, was een wonder. Maar mijn moeder kwam s'morgens beneden en ze zegt: uh, De Heer heeft tegen mij gesproken in een droom. Wij moeten eruit. En jij moet hier blijven zitten met de meisjes. Mm -hmm. Nou, het zijn we op gaan kijken. En binnen zes weken hadden zij een uh, senioren gevonden in Heemsteden. En binnen zes weken waren ze eruit. <laughs> en met hulp... Het is apart. Ja. ja, met hulp dus van dat christelijke echtpaar. Want omdat mm. ik in hun huis bleef zitten... hadden zij geen geld. Want ze, mm. ze konden hun huis niet verkopen. Dus met hulp van het christelijke echtpaar... die heeft er hun geholpen met de aanschaf van die seniorenflat. En daardoor heb ik in die eensgezinsgewoning ja, kunnen ja. blijven zitten... Nou, heel bijzonder, ja. Ja, dat ja. je helemaal niet betalen kon dus. Uh -huh. Dus dat was gewoon een cadeautje van de heer. En dat is echt, ja, God zorgt gewoon voor je. door daar er alles heen. En zo ging het ook met meubeltjes. En zelfs met kleding en, en van alles. Het is uh -huh. echt, uh, ja, prachtig. Dus hij, hij was echt trouw in zijn woord. Dat hij voorziet in al je noden. Uh -huh. En um, ja, dat is heerlijk. Dat bemoedigt zo, de, midden in de ellende. Dat je weet dat hij naar je omziet.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 Al uh, nog naar Nederland kwamen dat ze nog, nog goed ja. Nederlands konden leren. Ja. Ja. En jij bent een talenwonder, heb ik net begrepen. Nou ja, talenwonder. Ja, dat scheelt ook <laughs> weer. Als je ja. al die uh, scholencursus hebt gedaan in het buitenland, toch? Ja, Frankrijk, klopt. Engeland en zo. Ja, ja Spanje. Ja, en ja. die talen. Ja, dus nou ja, dan moet je, je ook bewust zijn dat je uh, kat.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 Ja. En ze hebben dus al een warm contact met hun vader uh, ja. gehouden. Ja. Want ze gaan ook vaak op bezoek en zo, hè? Klopt. Ja, oh, dat is fijn. Ja. Ja. En ondertussen ben ik weer hertrouwd. Ja, vertel hey. eens <laughs> ja, dat stukje. Ja, een Het is, <laughs> dat is uh, vorig jaar, nu uh, ruim een jaar zijn we getrouwd. Ik, uh, in het begin had ik zoiets van: nou, het hoeft voor mij niet meer, laat maar zitten. Ik uh, blijf le lekker met mijn kids alleen en het is goed zo. Ik heb mijn portie wel gehad. Ga ja. je een portie maar aan Vicky?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 Dat heb ik gelukkig al die jaren kunnen zijn dus. Ja, fijn. Dat is oh ja, Ik heb tijdelijk wel uh, hier in Nederland gewerkt bij een uh, thuiszorgorganisatie, een kantoorparttime, dus in het begin. Maar uiteindelijk kon ik weer een fulltime moeder zijn. <coughs> We hadden een huis in Engeland, dat kwam werd verkocht. En uh, dat kwam voor een goede prijs werd dat verkocht. Toen heb ik van die centjes, centjes kunnen leven, een poosje. En uh,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 Uh, door zijn hulp te vragen, de bidden. Bidden is eigenlijk gewoon praten met God. Je mag je hart bij hem uitstorten. En hij wil hij wilde er echt voor je zijn. Hmm. En dat heeft een ja, totale ommekeer gemaakt in mijn leven. En dat zie je en nu ook uh, in die andere mensenlevens ja. misschien wel. Klopt, ja. klopt. Ja. ja, mensen die daar komen, die uh, gaan ook steeds dieper. En die hebben ook zoiets van, pff, dit wist ik niet. <lacht> dit is geweldig, weet je. hier wil ik Mooi. mee door. Ja. En dat je echt ziet dat mensen... Het, uh,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 En toen kon ik ook tegen hem zeggen, dat ze nou precies wat God zelf ook wil. Nou, weet je, hij wil een hartsrelatie met ons. Mm -hmm. En dus deze moslim is, is ook op zoek um, naar de ware God. Mm. God die van je houdt. En uh, ja, mijn man heeft inderdaad ook hier in Zandvoort op de uh, laatst op de, op de jaarmarkt gestaan. En dat gaan ja. we ook weer doen. Op de volgende jaar gaan we daar ook staan. Ja, 12 augustus. 12 hè? augustus ja. ja, staan we er ook met de stoel, de dus schaapzoek naar de stoel. <laughs> En we hebben er ook een, een soort banner bij. Dus een, uh, weet je, als je genezing wil, dan gaan we met je bidden. Voor genezing. Ja, een, een soort daar. vlag, hè? De een de soort vlag op. met ja. tekst erop. Ja, ja. ja inderdaad. Mooi. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, heel hartelijk bedankt uh, voor dit interview. Voor het gesprek met jou. Ja, en ik wens bedankt. je heel veel succes met uh, jullie nieuwe werk. Ja, dat ja, weet je wel. Dus dat je maar veel mar markten en vooral veel mensen natuurlijk ja. mag bereiken. Ook in Zandvoort ja. en op andere plaatsen.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 Inside. So I fall on my knees to get back on Our souls God.